1 uur. Dit is Radio 1. Het Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. In de serie gesprekken met betrokkenen bij de troonswisseling op 30 april praat ik zometeen met vertegenwoordigers van het gemeentelijk vervoerbedrijf in Amsterdam en de NS. Nu eerst het NOS Journaal. Hier is Donald Megens. Goedemiddag. Verdachten in de Sarinzaak in Limburg zijn vrijgelaten. Bomaanslagen in Irak kosten 20 mensen het leven... en een Turkse pianist is veroordeeld vanwege belediging van de islam. Vanmiddag wordt het in het westen alweer droog, klaart het op. Vooral in het oosten vallen nog wel buien, lokaal met een klap onweer. Het wordt 15 tot 19 graden. De zuidwestenwind is matig tot vrij krachtig. De rest van de week is het licht wisselvallig... en vanaf donderdag komt er weer wat meer ruimte voor de zon. Vrijdag zijn er nog wel wat buien en dan wordt het weer een stuk kouder. De drie mensen die nog vastzitten in de Sarinzaak in Maastricht komen vrij. De rechtbank in Maastricht vindt dat er niet genoeg bewijs is om het drietal langer vast te houden. Twee weken geleden werden in deze zaak vier mensen opgepakt. Ze zouden hebben geprobeerd het gevaarlijke zenuwgas Sarin te verkopen. Vorige week werd al een vrouw van 33 vrijgelaten. In verband met het onderzoek kwam de politie in het paasweekend een terrein in de Maastrichtse wijk Ambi uit. Omdat er mogelijk Sarin begraven lag, maar er werd niets gevonden. Bij een serie bomaanslagen in Irak zijn zeker 20 mensen omgekomen. Ruim 100 mensen gewond geraakt. Komende zaterdag zijn er provinciale verkiezingen in Irak. Correspondent Sander van Hoorn over waar in Irak die aanslagen zijn gepleegd. Je hebt ze gezien in Bagdad, natuurlijk. In uh, andere hoofdsteden uh, in Koek. En eigenlijk uh, allemaal op hetzelfde moment. En daarom ligt het vooral om ervan uit te gaan dat het een gecoördineerde serie aanslagen was.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 Uh, ...ook sunnitische doelen waren. En dat het erop gericht lijkt te zijn om vooral zoveel meer, uh, mogelijk onrust te veroorzaken. Uh, want een aanslag bijvoorbeeld op een markt... Uh, ...aanslagen tijdens het spitsuur op drukke plaatsen. Vandaar dus ook niet zoveel uh, politie, mensen die gedood zijn... ...maar vooral heel veel burgers. Onrust veroorzaken, zaken ontregelen met het oog op die, die regionale verkiezingen van zaterdag dan? Ja, dat zijn de provinciale verkiezingen die sowieso al ter discussie staan... Want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 Via die site kunnen uitkeringen worden aangevraagd of moeten sollicitaties uh, worden gedaan. Het UWV is aan het reorganiseren en dan gaat er wel eens wat mis, zegt voorzitter Bruins van het UWV. Dat zei hij vanochtend bij de presentatie van het jaarverslag over 2012. Um, ik denk dat het vooral mensen zijn met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Moet u denken aan mensen met een arbeidsbeperking, waar jongens, waar 55-plussers, die zou je hier ook terug kunnen uh, zien. Dus waar u op duidt is het feit dat we steeds meer digitaal gaan uh, werken. Um, en dat we onze personele capaciteit beschikbaar houden voor uh, uh, mensen die het echt nodig uh, hebben. En die personele capaciteit die gaat uh, uh, snel uh, omlaag. Dus we moeten echt heel goed kiezen wie we nog uh, persoonlijk contact kunnen aanbieden met de UWV. Ja. En dan lig je natuurlijk onder vuur, want dan ben je iets aan het bouwen, namelijk zo'n digitale omgeving, waar mensen dan zichzelf moeten zien zich te geren. Hoe vraag ik een uitkering aan? Wat moet ik allemaal doen? En tegelijkertijd. Uh, hebben ze eigenlijk toch nog wel eventjes die ondersteuning nodig? Of kunnen ze het niet vinden? Of is het uh, lastig bereikbaar? Ja. ja, u beschrijft erg goed de ontwikkeling die nu plaatsvindt. Hè. Op een drukke dag maken meer dan 140.000 mensen gebruik van onze site werk.nl. Dat is heel veel. Uh, en dat gaat soms met vallen en uh, opstaan. Wat we belangrijk vinden is dat iedereen die er klachten over heeft... die er niet goed mee kan werken, dat die wel terecht kan op onze vestigingen. Daar organiseren we speciale middagen voor. Dus als je vastloopt... Uh, of niet digivaardig bent, kun je hier uh, terecht op een, uh, op een kantoor van, uh, van UWV... om geholpen te worden uh, met goede informatie. Je bent bezig om uw personeelsleden uh, ook te leren omgaan... op een andere manier met, uh, met de klanten. Tegelijkertijd krijgt het UWV straks weer van de overheid... uit het sociaal akkoord nieuwe opdrachten. Uh -huh. Kan dat? Werkt dat als tijdens... Laten we zeggen, de verbouwing, de regels weer worden veranderd. Ik ja. zie dat absoluut met, uh, met vertrouwen uh, tegemoet. Hè. In het sociaal akkoord zag ik uh, dat de 35 arbeidsmarktregio's een, uh, een prominente plek uh, krijgen. Nou, wat treft het nou dat we al vorig jaar als UWV samen met VNG en een paar andere organisaties... zoals DIVOSA en Cedris afspraken hebben gemaakt over de vorming van die regio's? Nou ja, dan, uh, dan heb je de goede, de goede richting uh, ingezet. Bruno Bruins van het UWV was dat in gesprek met Peter van der Meerschout. MBO-studies die jongeren opleiden voor een beroep waar geen vraag naar is. Dat soort studies moet snel worden opgeheven, schrijft minister Bussemaker van Onderwijs in een brief aan de Kamer. Volgens de minister zijn er duizenden jongeren die geen baan kunnen vinden, gewoon omdat ze geen geschikte opleiding hebben gevolgd. Bijvoorbeeld de dierverzorging, ongeveer 20% die niet aan een baan komt. Detailhandel, worden ook veel mensen werkloos van. Bussemaker zegt dat ze eventueel zelf gaat ingrijpen als een opleiding niet aansluit bij de arbeidsmarkt.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 Een kogel kwam in de deur terecht en een ruit sneuvelde. Verder niemand gewond geraakt. De man heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag. De identiteit van de dader is bekend. Maar de politie in Koevoorde heeft hem nog niet kunnen aanhouden. De politie wil nog niets zeggen over de relatie tussen beide mannen. Tien maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor een aantal tweets. Die straf kreeg de befaamde Turks pianist Fazil Say vanochtend opgelegd door een rechtbank in Istanbul. Correspondent Bram Vermeulen nu in Istanbul. Bram, uh, wat, wat heeft hij getwitterd? Nou, die Fazıl Say, uh, moet je weten, is de meest uh, gelauwerde pianist van, van Turkije. Internationaal uh, zeer populair en ook hier in Turkije. Maar hij is ook zeer bedreven in provocerende tweets. Uh, ik zal er een, een aantal uh, citeren. Eentje maakte er bijvoorbeeld grappen over uh, de SA die de oproep tot gebed op een gegeven moment afraffelde in zijn buurt... En dan, twittert, dan tweet hij waarom zo'n haast wacht er misschien een minnares of staat er raken op tafel te wachten. En een andere uh, ging nog wat verder die, sta, die zegt uh, ik weet niet of het jullie is opgevallen. Maar waar je ook een dom iemand tegenkomt of een dief dan zijn het toch altijd wel gelovers in God. Is dit misschien een paradox? Mm. Uh, er zijn nog wel een aantal andere tweets maar dit zijn de twee belangrijkste die zijn gebruikt in de, de aanklacht tegen hem. Hij is aangeklacht aangeklaagd wegens blasfemie, het kleineren van de religieuze normen en waarden in Turkije, veroordeeld uh, zojuist maar bij Verstek, want hij geeft op dit moment een concert in Duitsland. Hmm, belediging van de, van de islam, daar komt het, uh, daar komt het op neer. Ja. Uh, hoe, hoe wordt er op, op die veroordeling gereageerd bij jou? Nou, uh, natuurlijk ook op Twitter. Heel heftig. Uh, verschrikkelijk nieuws. Schrijft bijvoorbeeld uh, Attila is een bekende filmcriticus hier in, uh, in Turkije. Maakt niet uit wat de reden is waarom hij is veroordeeld. Deze artiest is wereldberoemd en hem straffen is eigenlijk onbegrijpelijk. Turkije heeft altijd zijn internationaal geprezen artiesten vastgezet. En uh, dat is waar. Uh, ga maar na bijvoorbeeld. He, schrijvers als Oran Pamuk, uh, winnaar van de Nobelprijs voor de literatuur. Yashar Kemal, allemaal aangeklaagd. Uh, wegens bijvoorbeeld het beledigen van het Turkendom. Ook ...bekende presentatoren, je bekend van de 24 uurzenders, uh, recent ontslagen... ...columnisten die de grens van het toelaatbare overschreden ontslagen. En soms is het zeg maar de premier die persoonlijk iemand aanklaagt... ...en soms is het een hoofdredacteur die onder druk wordt gezet... ...omdat bepaalde artikelen niet geplaatst mogen worden... ...of eigenwijze columnisten toch maar niet af te drukken. Er zitten op het moment in elk geval 50, maar sommigen zeggen meer journalisten in de gevangenis. Dat zijn overigens vooral Koerden... En elke keer als het weer wat beter lijkt te gaan met die persvrijheid in Turkije, komt er toch weer een waarschuwing zoals deze op je woorden letten. Ja, ja. Fasil Saiz zelf heeft nog, nog niet gereageerd, uh, Bram? Nee, want hij is op het moment uh, in Duitsland voor een, uh, een concert. Uh, maar goed, we, we weten hoe hij hierover denkt. Uh, het is, wordt wel interessant om te kijken of hij door blijft gaan met die tweets. Hij had eerder al aangegeven dat hij overweegt om uh, Turkije te verlaten. Hij wil in Japan gaan wonen. Hmm. De timeline uh, goed in de gaten houden. Dan uh, merken we het vanzelf. Bram van Meulen, dankjewel. Het Openbaar Ministerie stelt geen vervolging in tegen de vriend van Tristan van der Vlis... die van de moordplannen in Alfa aan de Rijn zou hebben afgeweten. De man blijkt gebrekkig ontwikkeld te zijn en heeft een persoonlijkheidsstoornis. Het kan hem daardoor niet kwalijk worden genomen dat hij de moordplannen van van der Vlis niet serieus heeft genomen, zegt het Openbaar Ministerie. Bij het besluit speelt ook mee dat de twee voor de schietpartij twee maanden geen contact meer hadden gehad met elkaar. Bleek is dat Van der Vlies juist in die periode sterk veranderde... en toen besloot zijn plannen uit te voeren, zegt het OM. Sport. De selectie van PSV trainde vanochtend op de hertgang in Eindhoven... om de kater van het 3-2-verlies tegen Ajax gisteren te verwerken. In Eindhoven is nu ook onze verslaggever Ragnar Niemeijer. Ragnar, uh, hoe is de stemming vanochtend? Zuur. Ja, zuur en zelfs een beetje grimmig in mijn ogen, omdat ik toch het gevoel heb dat heel veel mensen heel weinig zin hebben om uh, hun mond open te doen. Bijvoorbeeld Wilfred Bauma die bleef geblesseerd wat langer nog uh, trainen op het veld. En ja, dan uh, probeer je toch aan hem te vragen als een van de routineers van PSC van, joh, wat is er nou allemaal misgegaan dit jaar? maar zwijgend loopt hij dan een klein stukje van het gras richting het uh, complex uh, van de herfgang hier in Eindhoven. En ja, het is allemaal treurnis. Het is, uh, allemaal, uh, truenis, hè? Het is uh, klaar. De bekerfinale rest natuurlijk nog wel. Tegen AZ, dat is dan een troostprijs. Dan kan misschien de, de Mark van Bommel nog één keer de tellenappel omhoog houden. Maar ja, dat is het dan ook wel. Want dat dat verschil met Ajax goed gemaakt gaat worden. Je ziet dat alles en iedereen hier dat dat uh, ja, een hmm. onhaalbare kaart is. Dan hadden ze zich toch wat anders voorgesteld uh, aan het begin van het seizoen. Uh, de trainer Advocaat heb je die nog gesproken? Nou ja, er verzamelden zich natuurlijk een heel legertje collega's, inclusief mijzelf, uh, rond de Advocaat toen die van het veld afkwam. Uh, die was uh, zwijgzaam. Die refereerde eigenlijk aan, uh, aan gisteren toen hij zei: Ik heb jullie al uh, volgens mij gisteren gezien. Maar we kunnen wel even luisteren hoe dat, uh, hoe dat precies ging. Wik Advocaat, de fotografen die hem opwachten en de camera's en de lenzen en de microfoons, zojuist. Oké, nee. even. Ik heb. Uh, waarvoor? Ik heb gisteren met ze gesproken, dacht ik. Ja, gisteren? Uh, nee. Dat is zonde voor jullie. Je moet zelf je pijn maken, jongens. Club in de steek. Ja, dat was uh, dik advocaat. Beetje zuurig. Ja, hij heeft gezegd dat hij vertrekt uh, als PSV geen kampioen wordt. Nou, die kans is groot. Uh, vertrekt hij ook? Heeft hij daar iets over gezegd? Nee, hij uh, gaat ook voor de rest niks meer zeggen. We hebben nog wel geprobeerd van, joh, kunnen we niet even rustig straks nog even een paar minuten met ik advocaat van gedachten wisselen over dit seizoen van PSV? Maar daar heeft hij niet zoveel zin in. ook het management houdt de taken op elkaar. De manager, technisch manager Marcel Brandt, de algemeen directeur Tini Sanders, niemand ja. laat zich hier zien. Nou is dat op zich nog wel gebruikelijk op een maandagochtend om niet meteen naar zo'n training toe te gaan. Ja. maar. Uh, nee, iedereen houdt de kaken op elkaar en uh, ja, het verwerkt de kater. Het moest gebeuren, het zou gaan gebeuren. De miljoenen zijn nodig bij PSV, maar ja. de miljoenen komen misschien nog. Hè. Het kan nog via die tweede plek. Want er zal heel veel werk door uh, advocaat verricht moeten worden... om de kopies, zoals het dan zo mooi heet, weer omhoog uh, te krijgen. Nog één andere kwestie racht naar, uh, Mark van Bommel. Uh, die, die heeft al diverse oud ploeggenoten gepolst uh, voor de afscheidswedstrijd. Dat betekent dat hij na dit seizoen weg is? Stop. Nou ja, niet helemaal, want hij heeft dat vanmorgen al via zijn zaakbenemer, via de NOS, via een sms ook uh, ontkend. Uh, overigens was hij niet erg happy met die kwestie, want uh, hij wilde er totaal niet over praten. vond dat de media het geweldig aan het opblazen waren. Oh, maar ja, ja. hij is hij wel gewoon heel teleurgesteld dat het in de publiciteit gekomen is. Draag mee vanuit Eindhoven, dankjewel. Kiki Bertens is drie plaatsen gestegen op de wereldranglijst. De hoogst geclasseerde Nederlandse tennister staat 41ste. Robin Haase eveneens drie plaatsen op die wereldranglijst. Hij staat nu op de 50ste plaats. 14 over 1 exact. Uh, dit was het uitgebreide NOS-journaal. Nog een keer de hoofdpunt uit deze uitzending. De verdachten in de Sarinzaak in Limburg die zijn vrijgelaten. Geen reden meer om ze langer vast te houden. Bomaanslagen in Irak kosten tenminste 20 mensen het leven. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. En een Turkse pianist is veroordeeld vanwege belediging van de islam. Dit was het NOS-journaal. Half twee zijn we er weer. Zo meteen verder met lunch.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 omdat u de machine zoekt die perfect bij u past. Of ja. gewoon omdat u weet hoeveel plezier u heeft van een prachtig onderhouden tuin. Stiel, sterk werk. De stieltuinmachines zijn verkrijgbaar bij uw vakhandelaar. Kijk voor de adressen op stiel.nl. Oh, wat is dat lang geleden dat ik aan zee was? Fantastisch toch?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 Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag, allemaal. 30 april is de grote dag voor Amsterdam. en heel Nederland natuurlijk. In aanloop daarnaartoe op de maandagen. altijd gesprekken met direct betrokkenen. Zometeen. Zijn dat vertegenwoordigers van NS en gemeentelijk vervoerbedrijf in Amsterdam. We beginnen ook aan een nieuwe week van de reportageserie In de Praktijk. Verslaggever Ingrid Koning kijkt mee achter het schermen van de vliegbasis Leeuwarden. En om half twee stand.nl en de stelling dan het salaris van de Koning moet worden verlaagd. Bent u het daarmee eens of oneens? Sms dat dan naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje Stand.nl. Dit is Radio 1, de Werklunch. Ja, iedere maandag praat ik tijdens de werklunch over de voorbereiding op de inhuldiging van koning Willem-Alexander. En daar zijn natuurlijk ook de vervoerders erg druk mee. In de studio Heike Luiten, regio-directeur van de NS, hartelijk welkom. En Bart Smenk is directeur van het gemeentelijk vervoerbedrijf in Amsterdam. Ook hartelijk welkom. Goedemiddag. Um, even met de NS beginnen. Hoe druk zijn jullie met de voorbereidingen intussen? Wij zijn een aantal maanden ontzettend druk met de voorbereidingen. De voorbereidingen beginnen normaliter al in oktober voor een reguliere koning in de dag. Hier komt natuurlijk nu de inhuldiging bij, wat natuurlijk weer extra aandacht vraagt. En daar zijn we inderdaad uh, erg druk mee. Want wat is dit anders dan uh, een gewone koningin de dag voor jullie? Ja, we verwachten meer bezoekers dan op een reguliere koning in de dag. En wat het verder nog anders maakt, is dat er uh, een avondprogramma is waardoor reizigers later weer naar huis zullen vertrekken dan op een reguliere koning in de dag. En dat vraagt dus ook iets van onze dienstregeling. En betekent het ook dat extra mensen ingezet worden nog? Ja, absoluut. nog, nog meer dan op een gewone Koninginnedag? Ja, we zetten absoluut meer mensen in dan op een reguliere Koninginnedag. Ongeveer 150% inzet ten opzichte van een reguliere Koninginnedag. Ja, ik begrijp ook dat dat ook heel veel mensen zullen zijn die de taak krijgen om uh, vooral te vertellen hoe het allemaal werkt. Ja, dat klopt inderdaad. Er zullen veel bezoekers naar uh, Amsterdam komen... die daar misschien normaliter niet naartoe gaan. Het zal ongelooflijk druk zijn. Dus we willen voldoende personeel op de benen hebben... die mensen wegwijs kunnen maken. Wordt oh, dat een spannende dag voor u en alle NS'ers? Nou, we bereiden ons er ongelooflijk uh, goed op voor. We zijn natuurlijk wel wat gewend van reguliere koninginnedagen, Maar met name om, uh, omdat reizigers later weer terug naar huis zullen rijden... dan normaal gesproken vraagt dat wel wat aanpassingen... en ook lange doorrijden, wat we dus ook nou ja, zullen doen. Want we hebben de burgemeester gezien hè, van de Laan van Amsterdam... en die zei nog net niet met zoveel woorden... jongens, als je nou in Delfzijl woont of in Maastricht... blijf gewoon lekker daar vieren. Um, hij zei natuurlijk, iedereen is van harte welkom, maar liever niet. Uh, hele stromen mensen uit het land. Maakt dat voor u iets uit? Ja, het maakt natuurlijk voor ons uit hoe druk het wordt op die dag. Maar we bereiden ons voor op grote drukte. Uh, zetten ook de sporen en de treinen maximaal in. Dus zoveel mogelijk treinen en ook zo lang mogelijke treinen. Waardoor we ervan uitgaan dat we iedereen netjes heen... en ook weer terug naar huis kunnen brengen. Ja. Um, Amsterdam Centraal, daar komen al die treinen dan aan. Hè. Hoe wordt dat gestroomlijnd? Zodat al die reizigers ook uh, Amsterdam echt in kunnen komen. Ja, er is veel aandacht voor het crowdmanagement. Met name ook omdat we die grote drukte verwachten. Er zullen routes uh, aangegeven worden van het station naar het centrum en ook weer terug. Uh, en misschien ook goed om te weten, zeker laat op de avond... wanneer we verwachten dat het druk is, zullen er ook borden zijn in uh, de stad... die aangeven waar het druk is en hoe men uh, het best kan lopen... en Beetje, vervolgens weer verder kan reizen. Beetje grote letters ook, want mensen drinken ja, wat Ja, zeker zo grote plaats. letters, absoluut. Ja. Ja, kun je het ja. goed lezen allemaal? Ja, zeker. Ja. En, en ik geloof dat dat op Koninginnedag ook zo is... dat het centraal wordt altijd ingedeeld in een aantal vakken, hè, geloof ik. Ja. Klopt, we zullen een dienstregeling rijden die vergelijkbaar is met de andere dienstregelingen... die we de afgelopen jaren hebben ingezet op Koninginnedag. Wat inderdaad betekent dat we Amsterdam Centraal verdelen in vier kwadranten. Er zullen ook vrijwel geen doorgaande treinen zijn. Um, maar we zullen pendelen tussen Amsterdam Centraal en de stations waar dan heen gereden wordt. Dus heel concreet, uh, pak je normaliter de Intercity van Den Helder naar Nijmegen... dan zou je nu in Amsterdam Centraal moeten overstappen om je reis te kunnen vervolgen. Ja. En dan nog even het ei, want daar gaat natuurlijk een groot deel van het avondprogramma gebeuren. Het Centraal Station ligt aan het IJ. Ja. Hoe gaat u daarmee om? Dat zal inderdaad extra druk te geven om te voorkomen dat uh, stromen kruisen in het station. Zal de eijzijde van het station afgesloten zijn. Uh, dus al het publiek zal via de voorzijde, via de centrumzijde het station uh, in en uit moeten. Uh, en ja, het zal inderdaad druk zijn, maar het, uh, de, de, de loopstromen zullen om het station heen ah. geleid worden naar de ijzijde... om daar inderdaad de vaart te kunnen bekijken. Ja, er komen geen schermen hè, op het centraal station te staan. Nee, er komen geen schermen waarom, waarom op het centraal, centraal station te staan. Omdat wij vooral willen zorgen dat het publiek daar doorstroomt... en het daar niet uh, opkropt eigenlijk. Ja, ja precies. Dat ze allemaal voor zo'n scherm gaan kijken kijken. Ja, uh, ik ben al iets te laat, ik ga het toch niet meer live ja. redden. Uh, Oké, okay, dan zijn al die mensen dus door de NS op het station uh, afgeleverd... Uh, door die voordeur allemaal gepropt. Ja, dan komen ze bij u, meneer Schmeink. Ja, ja, ik verheug me er enorm op. <laughs> ja, ja, staan ze zich met vlaggetjes op te wachten? We staan ze met, het nodige, uh, met, het nodige, met de nodige welkom uh, te, op te wachten. Ja. Ja. We hebben heel veel extra mensen in dienst. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar als uh, wat Heike net uitgelegd heeft. We hebben heel veel mensen in dienst ook die uh, de weg gaan uitleggen aan mensen die vaak ook uit Amsterdam komen. Uh, op allerlei punten in de stad, dus niet alleen in het Centraal Station, maar bijvoorbeeld ook op allerlei andere locaties. Dus uh, nee, wij verheugen ons er enorm op. Wat, wat, want die, die stad zit helemaal vol. Dus wat, wat kunt u eigenlijk met bussen en met trams en zo? Rij, Rijdt het allemaal wel gewoon? Nou ja, de Dam is met name afgesloten. En heel veel van onze tramlijnen zullen anders dan wel gekoppeld rijden. Waardoor we zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk kunnen af- en aanvoeren... naar de verschillende locaties. Wat denk ik ook anders is ten opzichte van andere koningen in de Daag... is dat er veel festiviteiten in de stad zijn. Ook bewust georganiseerd om... De mensen te verspreiden ja, naar de, de stad. Op veel locaties. Dus dus veel op veel verschillende locaties. Dus op, veel, op veel verschillende locaties, dus veel, uh, veel verspreiding. Nou, het is nog uh, moeilijk te voorspellen uh, waar met name de aandacht uh, naartoe uitgaan. Maar wij zullen er wel voor zorgen dat die locaties goed bereikbaar blijven. En uh, het gaat er met name om die dag, uh, omdat we zoveel mogelijk blijven rijden. Is het eigenlijk, dus als ik u zo'n beetje beluister, is het eigenlijk een gewone voor u? Ja, eigenlijk wel. Uh, dat zeg ik eigenlijk zonder uh, heel blasé te willen doen. Maar wat ons betreft is dit een koninginnedag uh, zoals uh, velen. De Koninginnedag zoals die oorspronkelijk gepland was met uh, Amstelveen uh, en Amsterdam was voor ons eigenlijk veel ingewikkelder geweest. Omdat we dan het uh, Koningshuis uh, op bezoek hadden in Amstelveen met natuurgetrouw uh, altijd de vele festiviteiten in Amsterdam. En die combinatie was juist heel lastig voor ons geweest. Dus eigenlijk vreemd genoeg denken wij dat deze Koninginnedag logistiek gezien wat, wat makkelijker is dan, dan die uh, ons uh, volgend jaar te wachten staat. Ja. Overlegt u veel met de NS bijvoorbeeld? Ja, voortdurend. Overigens niet alleen rondom uh, dit soort uh, activiteiten... dit soort uh, festiviteiten, maar eigenlijk altijd. Uh, het is zo'n uh, intensief netwerk dat zowel NS als GVB heeft... dat wij daar voortdurend met elkaar in uh, verbinding staan. Ja, u kent elkaar al lang. Ja, absoluut. Ja. ja, zit vaak met elkaar aan tafel over dit soort zaken. Um, nog iets anders voor het GVB, want jullie moeten ook uh, duizenden agenten vervoeren. Ja, klopt. klopt. Uh, er komen meer dan 9000 agenten naar Amsterdam... Uh, uit alle regio's. En uh, wij zorgen ervoor dat in de ochtend die agenten naar de uh, daarvoor geplande locaties gaan. En, maar die hebben zelf toch ook auto's en bussen en zo? Waarom ja, maar ze... juist denk ik dat uh, wil je echt uh, snel ter plekke willen zijn in Amsterdam. Dan is het dus veel beter om het openbaar vervoer te gebruiken. Uh, en uh, de auto zoveel mogelijk te vermijden dan wel buiten de stad te parkeren nou, op de PNR-plekken. Nou hoorden we net dat de eikant van het station wordt afgesloten. Daar liggen ook de pontjes he, om naar Noord te ja. gaan uh, bijvoorbeeld. En naar dat ei uh, ja. kan je dan. Uh, dat, dat is die dag uh, niet aan de orde? Ja, de veren blijven ver varen die dag. Met uitzondering van uh, het moment dat de minisale begint om vijf uur. Dan zullen alle ponden van en naar het centraal station uh, gestaakt worden. Gestremd worden. Uh, maar de veren buiten uh, de minisale om. Die zullen gewoon uh, bereikbaar blijven. Dus tot het moment dat de minisale begint. Uh, blijft Amsterdam-Noord gewoon bereikbaar. Ja. Uh, en zetten wij extra veren zelfs in voor die dag. Oké, okay, gewoon met het pontje over dus. Maar je moet dan wel even omlopen, je kan de achteruitgang... dus begrijp ik niet gebruiken. Klopt, die is afgesloten, dus ja. zul je even moeten lopen. Maar ja. dat is sowieso natuurlijk aan Amsterdam... op het moment dat er wat verstoringen zijn of het is erg druk... dan is Amsterdam eigenlijk een hele goede stad... om heel even een stukje te lopen... en op een andere tram of op de metro uh, toch alsnog je plek ja. te vinden. Maar mevrouw Luiken, de NS krijgt een oranje strik... Hè, van het comité induldiging. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat klopt inderdaad. Daar zijn we heel erg uh, trots... Die hebben we ontvangen voor onze campagne van B naar A. Wij brengen normaliter natuurlijk iedereen van A naar B, maar nu dus ook van Beatrix naar Alexander. We sluiten aan bij het initiatief om zoveel mogelijk dromen te verzamelen... die op 5 september in, een in boekvorm aangeboden worden, de 50 geselecteerde dromen. Hoe, hoe vaak hebt u de droom binnengekregen? Ik wou dat die trein is op tijd reed. <laughs> Ik heb hem persoonlijk nog niet gezien, maar wellicht dat hij nu zeker komt... Um, en voor die campagne en ook de wijze waarop wij die 50 dromen straks uh, bekend zullen maken hebben wij... Uh ja, dit ja. ontvangen. Maar dat zijn dan NS-georiënteerde uh, ge dromen of, of dromen in het algemeen? Nee, een droom in het algemeen. Je bent gewoon een zamelpunt. Exact, ja. we sluiten ja. daarmee aan bij de campagne die sowieso al loopt. Ja. En meneer Smijk, vindt u dat GVB ook niet gewoon uh, zo'n oranje strik verdient? Ach, laten wij gewoon uh, onze werk <laughs> blijven doen op Koningin de Dag. En dan geven we onszelf, uh, maar met name mijn medewerkers, een hele grote pluim. En een ja. oranje strik voor uh, de prestatie. Worden die, uh, die, die trams en die bussen zo nog, nog versierd, speciaal? Ja, we gaan op gepaste wijze in... Uh, de manier ook in de stad Amsterdam dat doet, gaan we wel, wel wat doen. Maar we gaan er geen uh, oranje circus van maken. Nee. We doen dat op een gepaste, nette manier. En de treinen? Ja, ook geen oranje treinen, uh, maar wel veel en voldoende treinen... om iedereen uh, netjes heen en weer te brengen. Ja. Hm. Nou, uh, ik, ik kan me zo voorstellen dat jullie het ook wel een beetje zenuwachtig zijn... of het allemaal goed komt, maar uh, zo te horen uh, zit het hier wel... Uh, u zit er rustig bij met z'n tweeën. Dus. Absoluut. Hartelijk dank voor het uh, gesprek en succes met de samenwerking... en het soepel vervoer van die vele reizigersgroepen. Uh, 30 april. Heiken Luiken, regio-directeur van de NS... en Bart Smeink is directeur van het gemeentelijk vervoerbedrijf in Amsterdam. In de praktijk... De lunchverslaggever op werkbezoek. Ja, ja, en daarvoor, uh, we hebben nu, laten we zeggen, de trein gehad. En we hebben de, de bussen gehad en de trams. Dan gaan we gewoon de lucht in, want in Leeuwarden is vandaag een internationale vliegoefening begonnen. De oefening is een samenwerking van de luchtmachten van België, Polen, Duitsland, Frankrijk, Zweden. En natuurlijk Nederland. En dagelijks wordt er getraind voor toekomstige missies. Onze verslaggever Ingrid Koning is nu op de vliegbasis in Leeuwarden. Boven mijn hoofd vliegen de f 16s om me heen eigenlijk en ook andere toestellen. Want hier is een internationale vliegoefening die plaatsvindt deze week en volgende week. En ze gaan nu met z'n allen dalen, want ze krijgen zo meteen lunch. En ik ben nu bij de keuken en dan ga ik ze even naar binnen om te kijken wat er nou precies wordt klaargemaakt... voor al die vliegers van al die verschillende nationaliteiten. Hallo, wat zijn jullie allemaal aan het doen? Ik heb momenteel Frankrijk hier staan Ik kom komen 100 lunchpakketen ophalen voor een lunch... De Fransen rijden er met hun trolley vandoor. U heeft dus al die mensen hier die hun eten komen ophalen? Ja, ik heb uh, iets van 700 mensen die allemaal een uh, lunch komen ophalen hier. En die Franse vliegers, eten die nou ook nog iets anders dan de Nederlanders? Uh, nee, ze krijgen allemaal uh, precies hetzelfde, maar ze krijgen wel iedere dag een, uh, iets uh, anders bij hun lunch. De, ik heb uh, vandaag eigenlijk er een uh, sandwich bij met, met, uh, met gehakt. Ik loop even verder het restaurant in en die is nog vrij leeg. De meeste vliegers die komen met een halve binnen. Er zitten mensen al wel te lunchen. Hallo, jij bent Jamie. Jij bent van Techniek. Je doet de onderhoud van de F-16's. Dat klopt, ja. En die F-16's nou, zijn al van de jaren 80. Die vergen waarschijnlijk veel onderhoud. Die hebben deze week hebben ze inderdaad wel wat onderhoud nodig, ja. En waar ben je nou drugs mee bezig? Het zijn we momenteel met, uh, met klachten die we uh, uh, eigenlijk in de boeken niet meer tegenkomen. Uh, u kunt zich voorstellen dat uh, de F-16 uh, is inmiddels uh, 20 of 30 jaar oud is. En uh, de klachten die we deze dagen tegenkomen, die komen niet meer in onze uh, handleidingen voor. Uh, waardoor het dus echt op uh, de kennis en de ervaring van de monteurs aankomt... om de klacht zo snel mogelijk en zo goed mogelijk op te lossen. En tot slot dan, en wat is dan een klacht die je, die je dan wel ziet... Wat we tegenwoordig heel veel zien is een klacht in het airconditioning systeem. U kunt zich voorstellen dat, nou goed, vandaag valt het nog mee. Maar als de temperatuur richting de 20, 25 graden gaat en het zonnetje schijnt goed door de, door de cockpit heen, dan wordt het behoorlijk warm. En, zeker op de grond. En dan is het voor de vlieger is het wel lekker als hij wat frisse lucht krijgt. Um, het airconditioning systeem ja, dat is ook al 20 tot 30 jaar oud. En uh, ja, we komen regelmatig uh, klachten tegen die, uh, die, uh, die uh, behoorlijk wat zoekwerk vereisen. En dan moet u gemiddeld denken aan twee, drie weken echt, uh, echt zoekwerk met twee man. Je hoort het, er wordt hier druk gewerkt op de vliegblazen in Leeuwarden. Uh, wat ik deze week nog meer allemaal ga doen is ik ga natuurlijk een kijkje nemen in de verkeerstoren. Hoe wordt zo'n uh, oefening nou geleid? Ik ga op de grond kijken, ik ga praten met vliegers. En ik uh, ga misschien zelf ook nog wel even de lucht in. Wat? Nou, dat gaan we allemaal meemaken deze week in uh, de praktijk. Want zo heet deze reportageserie. Morgen dus rond deze tijd de eerste bijdrage van Ingrid vanuit Leeuwarden. Dat wil zeggen de eerste reportage. Um, zometeen is het standpunt.nl. Ik noem die stelling nog maar een keer. U kunt ons bereiken via de bekende kanalen. Misschien het uh, makkelijke uh, gratis telefoonnummer. wel het allerbelangrijkste, 801... 0800-1101. Dat is hem. En de stelling luidt: het is goed voor Nederland dat de sociale hervormingen worden uitgesteld. Oh nee, dat is Dit helemaal niet is waar. Radio 1. Dat slaat helemaal nergens op. Dat is de oude stelling staat erop. Ik heb niet ververs. Het gaat natuurlijk over, over de koning.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 In de sarinzaak komen alle drie de verdachten die nog vastzitten vrij. Volgens de rechtbank in Maastricht is er niet genoeg bewijs om ze langer vast te houden. Vorige week werd ook al een verdachte vrijgelaten. De vier zouden hebben geprobeerd om het gevaarlijke zenuwgas sarin te verkopen. In verband met het onderzoek kwam er de politie in het paasweekend een terrein in Maastricht uit... maar het zenuwgas werd niet gevonden. En de komende vijf jaar worden er bij uitkeringsinstantie UWV zo'n 4000 banen geschrapt. was al gezegd dat er banen zouden worden geschrapt, maar nu is het aantal officieel bekendgemaakt. Tot 2018 moet het UWV 489 miljoen euro bezuinigen, vooral door verder te automatiseren. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. NCRV, Jurgen van den Berg. De koning verdient te veel, ruim 800.000 euro belastingvrij is geen passende beloning voor zijn werk. Vindt het nieuw republikeins genootschap. De club is een burgerinitiatief begonnen om het onderwerp in de Tweede Kamer op de agenda te krijgen. Ze hebben PVV-leider Geert Wilders alvast aan hun zijde. Die zei eh, althans dit een paar jaar geleden. Zouden de leden van het koninklijk huis toch niet de armste van deze wereld? Zou het dan niet redelijk zijn om op ze mensen hun persoonlijke toelagen ook 20 procent tekorten, dat kunnen ze makkelijk betalen... en dan is het voor het volk, voor de gewone man en vrouw... ook veel beter uit te leggen. Gaat onze aanstaande koning echt te veel verdienen... of krijgt hij een redelijke vergoeding voor het zware werk dat hij moet gaan doen? Ik praat erover met Ger Beukenkamp. Die is scenario-schrijver en ook lid van dat Nieuw-Republikeins-genootschap. Dag, meneer Beukenkamp, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee. Hier komen de keuzes. Als ik Willem-Alexander was, zou ik me schamen. Ja. De monarchie is lachwekkend. Ja. Er zijn makkelijk 40.000 handtekeningen te krijgen voor dit initiatief. Ja. Oké, okay, um, en dan gaan we praten over de stelling. En die luidt dus voor de goede orde. Het salaris van de koning moet worden verlaagd. Dus het salaris van de koning moet worden verlaagd. Ik vraag onze luisteraars om daarop te reageren. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms dat dan na 7070. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. 0800 1101. U kunt stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En Twitter kan ook. Eens of eens doe het dan met Hekje. Standpunt. Meneer Beukenkamp, eens of oneens met die stelling? Ik, uh, de stelling is, hij verdient te veel, toch? Begrijp ik. Het salaris van de koning moet worden verlaagd. Ja, dat vind ik wel. Ik vind niet dat je de, de monarchie je geld moet uitdrukken. Maar als u het zo vraagt, vind ik wel dat hij... Uh ja, naar de balkenende norm zouden moeten. Want nu is het geloof ik acht ton, hè? Het is acht ton. Belastingvrij? En, en je ja, belastingvrij. En er komt nog zo'n 5,1 miljoen bij... aan allerlei andere zaken en privileges en vliegtuigen en dat soort dingen. Want ik, ik, dat vroeg me namelijk af. Bij die acht ton moet hij daar dan... bijvoorbeeld als hij zelf een keer wil gaan vliegen ergens naartoe... moet hij dat daar dan voor betalen? Of, of is daar ook nog weer een apart potje? Nou, vliegen voor? nou juist niet. Uh, vliegen Wij hebben een uh, zogenaamde regering vliegtuig. En dat is van de regering, maar die gebruiken ze nooit. Alleen, het Koninkhuis gebruikt hem vrij veel, omdat uh, Willem-Alexander, wil die ze brevet houden, moet vlieguren maken. Ah, ja. Dus als ze een keer naar, naar Milaan gaan voor boodschappen, dan kan hij, uh, dan maakt hij daar gebruik van. Maar dan vliegt hij zelf. Dat vliegt zelf. Hij zelf en dat ja. wordt nu betaald uit een apart potje, dat hoeft hij niet van die achton ton te betalen. Nee, absoluut niet. Andere dingen natuurlijk wel. Hè. De acht ton is en zijn salaris en de vijf miljoen punt één, dat is meer voor de paleizen, voor de kapper en, en dat soort dingen. Mm. En nu zegt die acht dat kan wel wat minder. Ja, die kan zeker wel wat minder. Maar nogmaals, ik vind dat je de monarchie niet in geld moet uitdrukken. Maar als we het erover hebben, moet die absoluut uh, terug. Ja. Ja. Je kunt ook zeggen, ja, het is een verantwoordelijke taak. Uh, de, de, de man krijgt het niet makkelijk. Uh, iedereen zit op zijn, uh, in zijn nek te eigen, zeg maar. Uh, nou, daar mag ook wel een bepaald salaris tegenover daar. Ja, goed, maar er zijn natuurlijk mensen die hier nog veel meer last van hebben. En die, uh, die, die, die, die uh, zwaarder werk doen. En... Last van hebben? Ja, last van hebben van, van, van gebrek aan privacy. Mensen die... Die, uh, uh, wiens privacy helemaal niet gewaarborgd is... en die daarmee met uitkeringen moeten doen. Dus nee, ik vind het heel goed betaald voor een betrekkelijk geringe taak... U vindt dat de koning ook op de balken en de norm moet zitten. En dat is nu 180 zoiets. 180, 180, ja, ja, ja. Ja. Iemand op onze site schrijft, uit onderzoek van Elsevier... van een paar jaar geleden bleek dat het Koningshuis Nederland... wel een paar miljard euro oplevert per jaar. In die zin zou het salaris dus boeiend genoeg nog gerechtvaardig zijn ook. Zeker wanneer je het vergelijkt met die graaiende topmannenvrouwen... in het bedrijfsleven. Ja, maar dit is hele dikke onzin. Het, uh, ze hebben uitgezocht, het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek... over de jaren 2000, 2010... hoeveel die uh, staatsbezoeken van de koningin opleveren in het buitenland... aan export. Nou, dat is absoluut nul. Um, zelfs zo in Litouwen is, is na het staatsbezoeken de export gedaald. Dus dat is echt onzin, bovendien bepaalt de koningin zelf naar welk staatsbezoek gaat. En er wordt heus niet meer verkocht... omdat er een mevrouw met een grote hoed uit een vliegtuig stapt. Dus dat is echt onzin. Dus dat, dat onderzoek van Elsevier, dat is ook van een paar jaar geleden, geloof ik... dat, dat, dat klopt in ieder geval niet meer, al, was het, al als het al toen zo was. Toen klopte het niet en het klopt nu ook niet. Uh -huh. Nee, nee, nee. Ehm... Um... En die balken de norm, dat vindt u wel. Dan, dan kan het wel gewoon. Dan, oh ja, dan, dan bent u ik... verder rustig. <laughs> ja, we, zijn, we zijn sowieso heel rustig hoor. Um, nee, kijk, ze moeten natuurlijk weg. Maar uh, ik begrijp ook wel dat het Nederlandse volk daar absoluut als geheel niet voor is. Dus moeten we met kleine stappen moeten we proberen om, uh, om het redelijk te maken. Of het ceremonie, ceremonieel koningschap of in ieder geval die verdiensten kunnen sowieso terug. Het staatshoofd staat wat u betreft niet boven de premier qua salaris. Nee, nee, nee, absoluut niet. Nee, nee. Een president zou dat ook, uh, zou dat ook niet zijn. Ja, nee. ja. Kunt u nog eens uitleggen waarom u als, als republikein vindt dat we gewoon die monarchie moeten afschaffen? Ja, Ik vind de monarchie is, nou ja, het zijn bekende argumenten: het is een smet op onze democratie. Het is een lachwekkende uh, 19e-eeuwse instelling, het is ondemocratisch, het, het maakt het meest grote onbenullige krachten in het volk los. Het is iets om je voor te schamen, uh, vind ik, als verstandig en weldenkend mens. Mm. Maar ja, wij zijn. Uh, het Nederlandse volk dek, denkt er anders over. Nou, want want uh, je kunt er ook zeggen: het, het, het is juist een instituut dat, dat ons bindt. Kijk maar op 30 april. Ja, dat vind ik ook eigenlijk wel. Er zit een, zit een sentimentele kant aan. En eh, ik vind Koninginendag buitengewoon een leuke dag zelf altijd. Overigens vieren we dan niet alleen de verjaardag van de Koningin natuurlijk ook. Het is voorjaar, we vieren ook een beetje de vrijheid. Maar die samenbindende kracht, die uh, onderschrijf ik wel. Ik, uh, ik permitteer me hier enige twijfel, uh, absoluut, ja. Dat is puur privé, of vindt het genootschap dat ook? <laughs> Dit is puur privé. <laughs> ja. En ja. u zei het al, van, ja, we zijn erg rustig. Dat, dat viel mij inderdaad ook al op. Ik, ik hoor alleen maar Hosanna over die 30 april en al, alles wat daaromheen hoort. En, en ja, we hebben iets gehoord over, over witte kleding, moeten we dan aantrekken, maar... Nou ja, we hebben ons voorgenomen om het feestje niet te verstoren. Ja, nogmaals, ik vind Koningin ook een erg leuke dag. We gaan het feestje niet verstoren, we gaan niet, uh, <laughs> we gaan niet met, met van alles gooien of zo. Nee, je moet... Uh... Het, het, het stap voor stap en verstandig en met gebruikmaking van onze wettelijke mogelijkheden moeten we het, de monarchie langzaam en zeker zien te ondermijnen. Maar ik vond dit wel een goed moment om dat punt van dat salaris op tafel te leggen. Onder andere, ja, ja, ja. Nogmaals, ik vind geld niet het sterkste argument... om de monologie af te schaffen. Maar laten we het zomaar even, ja. even doen. Waarom eigenlijk via dat burgerinitiatief? Want dat houdt in dus 40.000 handtekeningen. En dan moet ja. de Kamer het op de agenda zetten. Hè? Dan moeten ze erover praten. De Kamer moet er het erover praten. Bij 40.000 handtekeningen. Er zijn er in de tussen nu twaalf keer is dit gebeurd, het burgerinitiatief. Het wordt door de Kamer gewantrouwd. Ze willen het vaak niet. Dus van die twaalf ingediende burgerinitiatieven... zijn er maar drie ontvankelijk verklaard. Dat is natuurlijk wel jammer. Maar wij hebben denk ik een goede reden hebben om, uh, om dit erdoor te krijgen. En die 40.000 handtekeningen, volgens mij moet het dat lukken. Dat, dat uitzicht nog niet in het aantal leden van het genootschap. He? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, dat is gering. 2000 meen ik of zo? Dat is, we zijn nu verdubbeld, maar dat is, dat is, dat is weinig. Dat, uh, zoals de voorzitter zei, de Oranje Vereniging in Katwijk heeft er meer. Ja. Maar goed, de stemming in het land is natuurlijk wel een andere. Die, die drukt zich niet uit in ons ledenaantal. aantal. U denkt dat mensen wel makkelijker zo'n zo uh, zo petitie gaan steunen? Dat denk ik wel. Ik heb, uh, uh, ik heb, ik heb een hoge pet op van het gezonde verstand van het Nederlandse volk. Dus ja, dat denk ik eerlijk gezegd ja. wel. We, we, uh, in, de, in dat bericht wat naar buiten is gebracht... er staat ook uh, vergelijkingsmateriaal in. Hè? De Spaanse koning, 150.000 ja. euro verdient hij. Uh, Obama, ja. de Amerikaanse president... ik geloof 400.000 euro omgerekend. Ja. ja, wij zijn het duurste koningshuis van de wereld. Maar hoe is dat eigenlijk ooit ontstaan dan zo? Dat dat, dat, dat, dat dan zoveel is? Dat moet, moet u... dat weet ik gewoon niet. Dat, dat, is, dat is een kwestie van... van, van, van, van dat uh, verschillende kabinetten die hmm. dat, be, dat besloten hebben... dat uh, zo letterlijk... Weet ik dat niet. Maar het is, het is inderdaad gegroeid. Het is een exceptioneel duur koningshuis. Hebben we. En, en dat de koning geen belasting betaalt, dat is ook al van alle tijden. Dat, maar waarom is dat? Dat weet ik niet. Ik weet, zou het niet weten. Het is een krankzinnige maatregel. Ik zou niet precies weten wanneer dat en op welk moment dat besloten is. Ja. Maar het is een feit. U, u hebt al een paar keer gezegd uh, van uh, ja, het, het gaat me niet zozeer om dat geld, uh, want uh, dat zegt iemand hier op onze site ook terecht. Ja, die 800.000 euro, als je dat vergelijkt op de, op de hele begroting, is dat natuurlijk eigenlijk maar een, een druppel. Ja, dat dus is het is een symbolisch iets. Het is een symbolisch iets. En nogmaals, als een koningshuis minder geld zou kosten... zou het nog even belachelijk en, uh, en ondemocratisch zijn. Dus geld alleen kan nooit het argument zijn. Nee, want koningin Beatrix verdient dit dus ook al jaren. Die vindt, vindt het, het ook al jaren. ziek maken, krijgt drie ton en, en al die, die, die uh, andere zaken die, uh, die er nog bij komen. Ja. Ja. Um, iemand zegt hier ook heel laat de koning maar het goede voorbeeld geven. Het lijkt me heel verstandig dat hij uh, het zelf voorstelt... dat hij zijn salaris minstens gaat halveren... Maar uh, uh, nou ja, als hij echt een goed voorbeeld geeft, dan zegt hij van uh, we stoppen ermee. Ja. Maar dat zal niet gebeuren. Nee, maar dat dat niet zijn eerste woorden zullen zijn. Dat, uh, <laughs> dat denk ik ook. Dat hij de troon heeft uh, <laughs> nee, bestegen. Nee, nee, nee. nee. Um, Nog even naar u zelf, Want u bent, uh, ik zei het al, scenario-schrijver. En uh, u doet heel veel met het Koningshuis. Uh, de Prins en het Meisje is een film. Uh, bioscoopfilm Majesteit hebt u gemaakt. Ja. U, u, u, u zorgt er wel voor dat u uh, later inspiratie opdroogt. Ja, dat is absoluut waar. Dat, is, dat heeft te maken met die dubbelzinnige houding die ik heb. Ik permitteer me enige sentimenten ten aanzien van het Koningshuis. En ik zie ook wel... Dat dat uh, ja, de Nederlandse volk daarachteraan loopt. En ik ben niet ongevoelig voor het Wilhelmus en, uh, en dat soort dingen. Maar, uh, en, en ik vind de familie in een krankzinnige positie terecht is gekomen... door ze afhankelijk zijn van ons populariteit. En ze mogen niks. En alles wat ze zeggen gaat via de regering, dat is voor dramaschrijvers, is dat een hele mooie uh, uh, kwestie natuurlijk, om dat te dramatiseren. Dat, uh, dat vind ik prettig werk, ja. ja. Er zijn ook mensen die bekijken dat dan, uh, wat u maakt, en die zeggen dat, ja, dat is toch eigenlijk veel te cynisch en, en soms een beetje met een, uh, nou, laten we zeggen, een beetje, beetje belachelijk maken soms. Nou ja, daar vragen ze natuurlijk zelf om om dat laatste. Maar ik wil ze niet te veel, ik wil geen satire bedrijven. Satire is zo ontzettend makkelijk wat Koningshuis bedrijven Terecht. Ik wil, zoals in de films Majesteit, wel degelijk echt uh, het probleem... van een familie uh, schetsen die in deze vreemde situatie terecht is gekomen. Ja. Belachelijk maken, ja, dat is zo makkelijk, daar heb ik niet zo zin in. Nee. Ja, en u zei aan het begin ook bij die keuzes... maar dat is een uitspraak van u volgens mij. U vindt het echt lachwekkend, dat hebt u al een paar keer gezegd. Wat is er dan zo lachwekkend aan? Het lachwekkend is dat, we, dat, dat, dat het volk uh, met een niet te tomen dweepzucht... achter die mensen aanloopt en die in vreemde pakjes uh, rondlopen... en die niets mogen zeggen, hun eigen mening niet mogen ventileren. Dat er erfopvolging is, dat als iemand in een wieg gebo geboren wordt... Uh, die dan maar een staatshoofd wordt. Dat, is iets, dat zijn sprookjes, dat is onzin. Ja. Maar we willen toch graag altijd sprookje? Ja hoor, dat, is, dat, dat is ook zo. Ik zie het ook vaak als een, als een, als een, als een, als een pseudo-religie, het koningshuis. En als je er zo naar het koningshuis kijkt, dan begrijp je het ook beter. Ja, maar als je kijkt ook wat er voor aandacht nu al vanuit het buitenland is. Die Duitsers, die zijn helemaal gek. Die, die balen ervan dat zij de koning hebben. Ja, ja, maar dat lijkt me geen reden om je gezonde verstand te blijven gebruiken. Toch? Ja, ja, maar goed, dat geeft toch aan dat we ook iets hebben... wat we misschien niet zomaar weg moeten doen. Ja, dat zou kunnen, maar ik vind dat het wel weg moet. Omdat ja. Het, ik... Ja, uh, nou, ik vind het schande. <lacht> Ja. In het verlengde van wat u met het genootschap eigenlijk voorstelt, werd vandaag bekend hè, dat prins Margriet, prinses Magiet en Pieter van Bolhoven gebruik maken van een fiscale constructie. om de erfbelasting door, voor hun kinderen en kleinkinderen te minimaliseren. En prinses Christina en prinses Magiet doen dat ook al. Ja. Schijnt. Het schijnt allemaal legaal te zijn. Ja, kijk, moeten we daarover hebben. Ze hobbelen van, van de ene incident naar het andere. Het zijn net mensen. Ik vind het altijd een beetje onzin om dat aan incidentjes op, op te hangen. Ze krijgen de gelegenheid en dus pakken ze die in. Ik vind dat we veel principiële principiële keus moeten maken door ermee te stoppen. Mm. Anders gaan we van de ene rel naar de andere, foute schoondochter, ja. en weer terug. Dat, en, en, en woensdag is dat grote interview hè, met uh, Willem-Alexander en Maxima. Er is één dingetje naar, naar uitge uitgelekt, of ja, niet eens uitgelekt, dat is naar buiten gebracht. dat Hij uh, ge wil uh, geen uh, protocolfetischist zijn, zegt hij. Ja, maar dat is natuurlijk logisch. Dat zou hij ook niet kunnen. Hij zou geen protocolfetischist kunnen zijn. Dus moet hij zeggen, ik ben een gewone jongen... En ik wil met het te midden van dat volk begeven. Ja, dat komt niet omdat hij dat wil, maar dat, kan, dat is het enige wat hij kan. En nou dat ja, is... Of, of dat, omdat hij dat ook gewoon echt vindt. Dat zou kunnen, maar dat weten we dus niet. Maar ik houd erop dat u ook niet anders kan dan Denk, gewoon zijn. Denkt u dat, dat, zijn, dat zijn populariteit wel zal vergroten, lijkt me toch? Als hij gewoon zegt, van, nou, ik ben iemand van, ja, van het volk. Ja, maar dan als je, als je van het volk bent, dan word je ook opgevreten door het volk. Dat zag je van de week in Utrecht. Bij Bea, Bea bedankt, Bea bedankt. Ja, dat, dat, is, dat, is, dat draait binnen een, een, een week aan dat omdraaien. Als er, als er iets fout gaat, dat is een vervelend soort populariteit. Ja, dus, en daar wilt u zich voor behoeden? Ja, dat wil ik ze voor behoeden. En dan ja. moeten ze allemaal maar gewoon weg. Allemaal ja. weg, ja. <laughs> ja. <laughs> Oké, okay. uh, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden, meneer Beukenkamp. U blijft meeluisteren, dan kom ik zo ja. meteen graag bij u terug... om uh, de reacties door te nemen. Gerne Beukenkamp is scenario-schrijver... en lid van het Nieuw Republikeins Genootschap. Uh, de stelling, het salaris van de koningin, moet worden verlaagd. Uh, 1505 stemmen maar liefst op internet. 74% eens met de stelling, 26% oneens. Stom.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, oneens met de stelling... De vorsten van Oranje hebben altijd goed uh, verkocht, al vanaf het begin. Het is al gememoreerd, Duitsland is uh, gewoon stinkend jaloers. Ik vind een, uh, een basissalaris van 8 ton. en dan aangevuld eventueel met bonussen voor bepaalde prestaties. dat is nog een, een, een minimum vergeleken zoals er uh, verdiend en gegraaid wordt in de bankencultuur. En dat laten we wel zitten en in het bedrijfsleven. Ja. Nee, ik, eh, nu al met eh, het oog op eh, eind april is er een bepaalde bedrijvigheid waarneembaar rond de Kroning. Ja. Laten we daar eens naar kijken. Oké, okay, dank u wel. Ja. goeiemiddag. Ja. Ik, ben, ja. Er, hè? Ja, ik ben, ja. ben benieuwd wat er nu komt. Nou, wat er nu komt, ik ben het eens met de stelling. Ik vind dat ze makkelijk kunnen halveren, misschien nog wel minder... We moeten allemaal minder. Als ik zie hoe bezuinigd wordt op patiënten, op de GGZ, op de bejaarden. Hè? Ja. En zo zijn er nog veel meer dingen. Mensen op straat, omdat de gevangenissen gesloten moeten worden. Ja. En als ik dan zie wat we wilden, zij leven. En wat presteren ze? Ik zie in de stratenmaker liggen, man van tegen de 60 in de regen. Als die te werk niet goed doet, krijgt hij ook niet. Als, en een breker, als hij zijn werk niet goed doet, breken wij ons nek. Ja. Ik vind dat ze makkelijk minder kunnen. Kan wel wat minder, zegt u. Dank u wel. Stampen heel, goedemiddag. Goedemiddag is vreemd mevrouw van Zaathuizen. Nou, ik vind het heel jammer dat u deze stelling heeft. En ik zal ook zeggen, ik vind dit Nederland op zijn smalste eigenlijk. Kijk, wat ik uh, jammer vind. Kijk, de reacties die je krijgt, net als de mevrouw voor me. Dat zijn natuurlijk hele logische reacties. Want hij verdient meer dan ik. Daar gaat het dan over. En dat vind ik jammer gewoon. Maar legt, kijk, u, legt u dan uit waarom u vindt dat die achterom wel gewoon uh, goed is? Maar omdat wel gewoon goed is... kijk, deze mensen hebben niet gevraagd... om geboren te worden in deze situatie. Dat zijn ze gewoon. En uh, je hebt een vorstenhuis. Laat dat dan ook een beetje met een bepaalde grandeur zijn. Dat hoeft geen klemmer voor mij te zijn, maar wel grandeur. Dat straal je uit naar het buitenland. Meneer, laten we nou eens even denken dat we een president zouden krijgen. Ik moet het me niet indenken dat dat wilders zou zijn. Hoe denkt u dan dat Nederland er dan voor staat... als de koningin nu op handelsmissie gaat... en dan kan uw gesprekspartner, maar die is alleen maar negatief... dus dat is jammer natuurlijk. Maar dan kan je wel zeggen, wij ja. hebben daar geen voordeel aan. Ik denk dat het toch wel anders ja, is. U zet het zegt land komt op, op, goed over. Ja. En dan denk ik van kijk, op de koning, als op de koningin, daar hebben we dan hebben dan een heleboel mensen daar te zeggen. Ze verdienen te veel. Maar ze zitten allemaal naar die voetballers te kijken die voor ja. die geld krijgen, wat voor mij nou waanzin ja. is. Oké, okay, ik, ik, ik ga weer door. U, ja, hebt hoor, u, u, prima. u hebt die punt gemaakt. Dank u wel. Stamper Met Elisa, met Elisa. Ja. Hallo. Hallo. Nou, ik heb een hele andere ja. mening. Ik ben voor een verlaging van zijn inkomen. En als aanstaande koning zou een groot gebaar moeten maken, vooral in deze tijd, naar het Nederlandse volk. Om dat ook zelf aan te geven, die vermindering van zijn inkomen. Mm -hmm. En bijvoorbeeld, uh, zijn genegenheid zou hij zo tonen aan het Nederlandse volk. Want, ja, ik vind het persoonlijk jammer dat Beatrix niet is doorgegaan. En ik, ik heb heel veel vraagtekens hoor bij dit overigens ben ik ook voor een republiek. Oh, ja, ik ben voor een republiek. Maar het het, hij zou een groot gebaar moeten maken. Ja, ja. Nou, kom, misschien misschien doet, hij in, doet hij dat in dat interview woensdag, we weten het niet. en al, goedemiddag. Goedemiddag. U spreekt met de uh, Leeuwen maar het vandaan. Nou, ik vind gewoon het moet blijven zodat het is. Ik bedoel, wat heeft het voor voordeel allemaal opgeleverd? We hebben een Koningshuis. Neem de hele geschiedenis nou eens een keertje na. We moeten ergens trots zijn dat we zo'n fijn Koningshuis hebben. In wat voor landen dat zo komen. Zie je eens een keer en dan kan je zeggen: Ja, al die poppenkasten eromheen. Als de pauze daaruit loopt, dan is het ook allemaal poppenkasten eromheen. Ik vind het grootste waas in de top. Ik vind gewoon als je deze graai ziet, wat er allemaal gebeurt in dit land. Waar hebben we het dan allemaal ja, nog over? Maar... Dat, zet, dat steekt mij wel wat hoor, iedereen. Een keer. Ja, maar ja. u hebt het nu over de graaikultuur, maar u zegt, u zegt de koning moet gewoon 8 ton verdienen, geen probleem. Ja, daar heb ik ja. geen enkele probleem mee. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U spreekt met Charlotte Wolf. Ik wil even reageren. Uh, vooropgesteld, ik ben absoluut niet tegen het Koningshuis. Maar ik neem aan, uh, Willem-Alexander is een jonge, moderne man. En die weet hoe onze maatschappelijke situatie is uh, in dit land. En dan zou het toch wel een enorme geste zijn... als hij ook op de balkennorm zou gaan zitten. Mm -hmm. En die mensen zijn zo vermogend. Die komen echt niet bij de voedselbank terecht. Dat zou een raar gezicht zijn ja, misschien. Ja, wel leuk lijkt mij. staat Willem-Alexander daar smorgens met zijn drie kindertjes. Ja, En zijn ja, vrouw. Ja. Kunnen we ja. even een doodje komen ophalen. <laughs> uh, ja, nee goed. Du duidelijk wat u vindt. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo, uh, met R van der Meulen. R van der Meulen. Uh, ik ben het eens met de stelling, omdat er zijn ook heel veel andere mensen... die ook hard voor hun geld moeten werken. En dat hij zoveel krijgt, ja, dat is eigenlijk best... Ja... Best wel veel op een heel mensenleven, ja. dus. Mag ik vragen hoe oud je bent? Uh, ik ben 13. 13, oké. Okay. Nou, je zit er al aardig in, hoor ik al. Uh, maar vind je, want meneer Beukenkamp, die wel als gast hebben, die vindt eigenlijk dat het hele Koningshuis weg moet. Hè? Hoe, hoe vind jij dat als jongere? Nou ja, ik vind eigenlijk. Is, het zijn ook maar mensen. En ze doen ook wel hun werk. Maar ik vind dat ze ook wel. Is, ze mogen voor mij ook wel weg. Want ja. het kabinet, die doet meer van hun best voor, uh, voor alles dan. Uh, ja. Jij, jij bent meer voor een president, die we gewoon kiezen met z'n allen. Ja. ja Oké, okay. dankjewel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag. Dag mevrouw. Dag, met Joyce. Um, ik ben het niet eens met de stelling. En waarom niet? Nou, ja, nee, nou, ja, het is een beetje genuanceerder. Het maakt me niet zo heel veel uit hoeveel ze verdienen. Als nou, ze er maar gewoon lekker van kunnen rondkomen, dan hebben ze wel verdiend. Ja, ja. En, en, want u vindt het wel een belangrijk instituut ook? Dat vind ik zeker wel. Maar wat ik vaag vind, dat was even mijn punt, omdat daar, daar maakt natuurlijk ook de uh, Republikeinse uh, grondschapte ja. druk om over dat belasting betalen. En dat vraag ik me al jaren af: waarom moeten mensen die uit de staat betaald worden, dus alle ambtenaren, alle mensen die van een uitkering leven en dus ook het koningshuis, waarom moeten die belasting betalen? Je wordt al betaald vanuit de belasting. Ja. Nee, maar ik bedoel. Dan trek je dat toch van tevoren af. Dan ga je ja, dan precies. In feite van zegt heen en weer ja. Alsof je... Ik vind het van heen en weer gebeuren In feite dan. is het vers zak broekzak. Als je, de, als je de koning nu laat betalen komt het, het, het, het uiteindelijk weer terug in de schatkist. En uh, ja, dat, dat dragen wij toch al met z'n allen bij, zich. u eigenlijk. Dus trek het dan van tevoren gewoon af. Ja, maar om het feit uit te keren en het weer terug te halen heb je weer een ambtenaar nodig. Ja, ja zeker. Dus als je dat nou gewoon even achterwege laat, dan is dat de, de stap, nou, je weg. Goed. En dat geldt niet alleen voor het koningshuis, maar voor iedereen die ja. uit de staat. Als wordt. Dank u wel. We gaan nog één telefoontje doen. Uh, uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Wim. Wim. Hi. Ja, ik, ik zou het echt niet voor acht ton doen. Maar ik, uh, <laughs> kijk, uh, die, die kortzichtigheid die we hebben. Je moet kijken wat het opbrengt. Uh, wat het oplevert. Dat, het dat brengt veel meer op. Dat was van de werkgelegenheid. Uh, een werkgelegenheid. Beetje kortzichtig. Maar ja, goed. Uh, maar ja, we kunnen er <laughs> langer over kort over praten. Je bent er voor of tegen. Maar ja. ik ben blij dat ik uh, oranjegezind ben. Voor hoeveel zou je uh, het wel doen, Wim, trouwens? Koning zijn? Nee, natuurlijk niet, want wat we hebben wel van leven hebben die mensen. Ik bedoel, nee, maar, dat, maar, is toch, dat is toch zielig eigenlijk? Maar wat voor bedrag zou er tegenover moeten staan? Acht ton vind je te weinig, wat zou het wel moeten zijn? Nou ja, het minimaal. Minimaal, Duibbelen. ja. Anderhalf ja, Nee, dat, je, dat is geen saccassie te doen. Nee, maar, nee, nee, ik snap, want, het, niet, ik snap nou, het. Het brengt meer op. Uh, en, en, ja. en ja, kijk, ze, ze zeggen wel tot het geld kost. Ja, die mensen hebben geen cijfers. Die, die praten maar over, over, over geruchten. Ja. Het brengt gewoon, gewoon geld op. Oké, okay, dankjewel voor, voor, voor, dank ja, okay. dank voor het bellen. Uh, goed, uh, gelijk maar even door naar kwam de scenario schrijver en lid van het Republikeins Genootschap. Wim zegt gewoon verdubbelen anderhalf miljoen. Uh, dat is waar hij het voor doen. Ja, dat adviseert hij ook aan de koning, om dat gewoon te vragen. Um, oh. Maar, uh, um, ja, het levert genoeg op, zegt hij. Ja, ik, ik, als ik het allemaal zo hoor, vind ik het allemaal interessant. Het, het, het, het punt is een beetje dat het allemaal weer gaat over uh, de vergelijking. Hè. Sommige mensen vinden dat hij uh, te weinig verdient... omdat ze hem vergelijken met uh, bankiers die graaien, hè, de, de bonuscultuur. Anderen vinden dat hij uh, te veel verdient... omdat hij, omdat als je het vergelijkt met andere uitkeringstrekkers... ja, ik vind het allemaal, uh, het is allemaal niet zo interessant. Ik vind eigenlijk dus dat... Uh, uh, nou ja, voor dit moment naar die balken en de norm moeten... en dan op langere termijn moeten ze weg. Ja. En dat vind ik een principiële kwestie. Ja. Nou ja, dat, dat, dat, dat, dat is ook wat u in uh, het ja. de eerste deel van het gesprek steeds heeft gezegd. Dat, dit wordt er nu even uitgelicht. En ja. uh, dat is ook omdat het nu even in het nieuws is... en daarom praten wij er ook over. Uh, en bovendien het sprookje van dat ze zoveel opleveren... en dat ze zo hard werken, dat is echt... Uh... Ja, u zegt niet, dat klopt zeg. niet. Hè, op basis van de cijfers van het CBS. Klopt uh, absoluut niet. Nee, nee, nee, nee. nee, nee. Nou, iets anders, wat, dat is niet in cijfers uit te drukken, denk ik. Dat was een van die meneer. Uh, ik dacht dat die meneer uit Friesland was. Uh, feitsma uit Leeuwarden uh, vandaan. Die, die zei van. Uh, het is ook uh, de rust. Uh, de samenhang in de, in de maatschappij. Kijk ook rond zo'n zo kabinetsformatie. De, de stabiele factor is dan toch altijd die in geweest. Ja, maar goed, daar zijn we nu ook vanaf natuurlijk. Ja. Het, de commune uh, bemoeit zich daar niet meer. Ging, mee. ging de laatste keer redelijk. Tot goed. Ja, maar lijkt me ja, wel. niet gezegd dat dat de volgende keer weer zo is, natuurlijk. Wel, denk het wel. Ik denk ik denk, het wel. Ik denk dat dit ook een beslissing is van, uh, van koningin Beatrix zelf. Die wil haar zoon behoeden voor een kabinetsformatie... omdat heel weinig mensen mm. naar hem zullen luisteren. Hij is de eerste man sinds 123 jaar vrouwen. En van vrouwen accepteert uh, minister-president natuurlijk in het algemeen wat meer. Dus ik denk dat Beatrix gedacht heeft, weet je wat, ik stop er nu al mee... dan is het straks niet zo'n blamage ja. voor mijn zoon. Heb u al iets in voorbereiding eigenlijk qua uh, uh, serie-film uh, over de Nieuwe Koning? Nou, nee, over de Nieuwe Koning niet. Want het lijkt me, ja, het, het, het, het, het inspireert niet zo erg. Nee, maar dat? ik doe samen met Thomas Ross uh, volgende week in de Bali... Beatrix ontmoet haar uh, minister-president van de afgelopen vijf jaar. Dat is een toneel. Dat is een voorstelling. Samen met Thomas yes. Ja. Oké, okay, uh, dank dat u meedeed. We gaan kijken wat het uh, gaat worden. Uh, Ger Beukenkamp, scenario-schrijver, lid van het Nieuw Republikeins Genootschap. Um, de stelling. Het salaris van de koning moet worden verlaagd. Nou, Op internet is men het er wel over eens. Tenminste op onze site. 74% eens met de stelling. 26% oneens. 1725 mensen tot nu toe gestemd. U kunt dat blijven doen de hele middag op www.stand.nl. Zometeen, dit is de dag. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag.